Drie uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Gevangenispersoneel dreigt met een staking... als staatssecretaris Stevens een reorganisatieplan niet intrekt. Voor 18 april moet het plan van tafel, anders wordt het donderdag 25 april gestaakt... zo meldt het landelijk comité. De bewakers eisen aanpassingen van het plan en inspraak. Ook willen ze passend werk voor de 3700 medewerkers die mogelijk hun baan verliezen.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 EO Dit is de nacht Met Renze Klamer Goedenacht. Als ik zeg uh, denksport Wat denkt u dan? Saai, nuttig tijdverdrijven of juist heel leuk en spannend De meningen die zijn er in ieder geval over verdeeld En is het dammen eigenlijk wel een sport? En bridge? Of kent u het misschien wel helemaal niet? Bridge? We vragen het uh, straks aan de dammers Hier in de studio Andrew, John, Aong en Harry Vredeveld Ze zijn er al en zijn... Uh, het danbord as we speak aan het klaarzetten. Gaat het goed, uh, mannen, hier? Prima. Prima, prima. hebben nou, nou, ja, we er zin in. Kijk, dat is goed. Zometeen uh, meer erover. Ook bij ons in de studio is, uh, is singer-songwriter Sjoerd van Heumen. Goedenacht, Sjoerd. Leuk dat je er bent. Je hebt je gitaar meegenomen, zie ik? Ja, dat klopt. Dat moet natuurlijk wel als singer-songwriter, hè? Uiteraard. Wat, uh, wat doe jij eigenlijk, uh, treed je wel eens op zonder gitaar dat iemand anders dan speelt? Nee, nee, nee, nee. nee. Ik, uh, ik heb altijd mijn gitaar uh, ja? om mijn lijf hangen. Ja. Ja. Nu speel ik zelf ook wel een beetje en uh, na zingen, dat doe ik de meeste mensen niet aan hoor. Maar ik weet wel dat als je dan een keer zonder je gitaar staat, dat je dan ook een beetje, een beetje ja, ontheemd voelt, klopt dat? Ja, dat, dat kan best wel raar voelen, ja. Maar ik, uh, ik heb er ook wel ervaring mee om zonder gitaar te spelen, dus dat okay. komt wel goed. Je gaat zo een aantal nummers spelen van je EP, Bone to Bone, en ja. uh, we gaan ook nog meer even over jouzelf horen. Blijf lekker zitten. Ja, met een breidje voor. Dat zou ik doen. Eerst gaan we even luisteren naar wat oudere muziek uit 1980 van The Pretenders. Brass in the Pockets. I In pocket. I'm gonna use it. Intention. Motion, emotion. I've I been diving in no visa. Tenders Van 5 tot 13 april, dat betekent dat het dus al begonnen is... vindt het NK Dammen plaats in Steenwijk. De beste Nederlandse dammers die verzamelen zich daar om met elkaar de strijd aan te gaan... wie zich de beste dammer van 2013 mag noemen. Nou, Zo'n NK Dam is voor ons de aanleiding om het even ook te gaan hebben over Denksport. En uh, daar valt dammen onder. En bijvoorbeeld ook Schaken en Bridge... Is het een surfersport of is het zelfs geen sport? De meningen zijn erover verdeeld. Bij ons in de studio zitten twee liefhebbers van de Denksport, van Dam om precies te zijn. Andrew Chon A. Ong, zeg ik het zo goed? Dat is correct. Dat is correct, dat ja. is mooi. En, uh, en moet u zelf niet op het NK Dam uh, spelen? Nee, ik heb zelf wel meegedaan aan de halve finales, maar ik heb het helaas niet uh, gered. Oh, de halve finales zijn al geweest? Ja. ja, ah, ja dat ja, dat ja. is op zich toch best een redelijke... Um, nou, ik heb het daar niet zo heel goed gedaan. Ik ben wel provinciaal kampioen van Utrecht. Ja. Maar uh, ik heb het uh, niet weten te redden. Oké, okay. wat ging er fout? Ik heb van, uh, van een hele goede speler heb ik onnodig verloren. Onnodig verloren? Ja. ja, Ja. en dat kan je niet permitteren in zo'n toernooi. En is dat zeggen. dan, dan zomaar zeg één fout te zetten en dan is het gebeurd? Ja ja ja, ja, ja, ja. Dat lijkt me wel echt. Dan heb je hem gedaan en denk je... Oh, Nee! Ja, en dan heb je een partij van 4, uh, 5 uur gespeeld. En dan uh, heb, heb je e aan fout uh, genoeg om, uh, om, te verliezen. om te verliezen. En dan kun je het bijna niet meer goed maken. Wat zuur. Ja. Uh, ook in de studio is Harry Vredeveld. Harry, goeienacht. Jij gaat het opnemen tegen, tegen Andrew uh, vannacht. Ja, ja. Hoe, uh, hoe spannend wordt dat? Ik denk niet spannend. Nee? <laughs> het is meer leerzaam voor mij, denk ik. Oké. Okay, uh, wat is jouw uh, ervaring als dammer uh, precies? Nou, ik ben wel een, uh, een redelijke dammer. Maar Andrew is een goede dammer. Oké. Okay. Dus, uh, dat is het verschil. Dus eigenlijk uh, bijna een eer dat je even tegen hem uh, een paar ja, mag spelen. Ja, het, het is er nog niet van gekomen. Het is er nog nee. niet van gekomen. Jullie ja. kennen elkaar al wel of niet? Ja, we kennen al een aantal jaren. Ja. Een aantal jaren, ja. oké. Okay. En, en kun je nou eens even, want uh, er zijn vast mensen die luisteren... denken, Ach, Damme, dat heb ik ooit... Uh, ooit heeft of oma dat misschien uitgelegd... Maar ik ben helemaal vergeten hoe dat nou precies gaat. Wie, wie kan er van jullie in het kort even uitleggen... Hoe dat spelletje nou ook weer precies werkt? Nou, uh, <coughs> ja, je speelt met uh, 20 tegen 20 schijven. Ja. wordt uh, 10 maal. 10 bij 10. En, ja, je kunt iets dus, met de microfoon hebben. Je ja. kunt dus uh, uh, links of rechts uh, een schijf spelen. Ja. En het is als het ware twee legertjes die tegen elkaar spelen. En degene die, die alle schijven van de tegenstander heeft opgegeten, veroverd, ja. die heeft gewonnen. En okay. ook degene die is vastgezet, die geen set kan spelen, die heeft verloren. Oké, okay, en, en hoe zet je dan iemand vast? Want uh, daarbij denken ik bijvoorbeeld al aan schaken, schaakmat. Maar dat, dat ja, ja, dat heb je in het dame niet. Als je niet kunt spelen, is het geen remise, maar dan heb je verloren. En dat is vaak, uh, ja, geeft het wat onduidelijkheid. Ik dacht vroeger ook, uh, toen ik pas begon, van... Nou, hij heeft mij niet geslagen, dus uh, ik leef nog. Ja. En uh, dan heeft hij, is het remise, maar dat is dus niet zo. Als je niet kunt spelen... Is het klaar? Of als je jezelf vastzet, of de tegenstander zet jou vast... Dan maakt het niet uit, je hebt verloren. Ja. En, en wat is het nou precies, Harry, dat dammen dat echt een sport is? Nou, het komt ook uit, aan op uh, uithoudingsvermogen. Met name van begin tot eind je kunnen concentreren. Ja. Uh, ook tactiek. Uh, je moet ook studie van maken, zodat je ook technisch uh, vooruit gaat. Je moet rekenen. Uh, je moet ook tegen verlies kunnen. Dus ook, ik, ik, ik vind dat voor, jongen, voor kinderen heel belangrijk, dat ze ook leren verliezen. Ja. En dat je dan ook kunt zien wat je fouten zijn, zodat je ervan kunt, le ervan kunt leren. Ik Precies. noem het echt ook een sport. Het is een denksport. Ja, ja maar het helpt je dus ook eigenlijk in je ontwikkeling als kind? Ja, ik denk dat het heel goed is. Oké, okay. en, en, en zijn jullie dan ook beledigd als mensen het een gezelschapsspelletje noemen? Ja, nee, niet. Daar, daar kan het door beginnen. Zo is het bij mij wel begonnen. Ja. Als kind heb ik gedamd en uh, nou, ik kon aardig dammen. Ja. Totdat ik eindelijk een keer uh, iemand tegen het lijf liep die uh, me echt uh, les, les gaf. En daardoor kun je beter dan. Uh. Oké, okay. want ik hoor, ik denk, wat hoor ik nou? Maar staat er nou ook een klok bij? Ja, inderdaad. Ja. <laughs> we, we spelen op tijd. Jullie spelen op tijd? Ja, nou, we ja. hebben hier ook op zich een digitale klok, maar dat zal er wel helemaal bij horen. Het is ook echt ja. een beetje een... Uh, is dat, kun je nou, omdraaien Is het een oude klok? Ja, het werkt zo. Als je een set hebt gedaan, ja. dan uh, druk je de... Tijd in en dan gaat jouw tijd stoppen en dat van de tegenstander lopen. Oh, Oké, okay, wat ik en... zeg even voor de, voor de luister, ik zie twee klokjes hier ja, in een soort ja. in één frame. Ja. Twee analoge klokjes. Ja, en als ik straks een set doe, nu loopt mijn uh, klok, ja. dan doe ik een set, druk ik mijn klok in en gaat van mijn tegenstander lopen en hij moet dan een bepaal, bepaald aantal zetten gehaald hebben binnen de tijd. En als staat hij uh, gewonnen op het bord, als hij geen tijd meer heeft, heeft hij verloren. Oh, Oké, okay. dus het gaat ook nog op tijd. Ja. ja. Wat ingewikkeld zegt. Nou, eh, mocht u nou eh, denken, dat wil ik zien, dat damme Dat is hartstikke spannend. Dat kan ook. Daar hebben we hartstikke mooie webcams voor hier in de studio. Dan moet u even naar radio1.nl gaan. Ja, man, hier worden gewoon gefilmd. <laughs> mooie kleren aangedaan. Nee, dan uh, dat kunt u gewoon uh, live de hele wedstrijd uh, volgen. En uh, als u nou zelf uh, uh, fan bent van damme Of uh, u heeft er een hele andere mening over. Zegt, dat is helemaal geen sport. Uh, dan kunt u er even over bellen. Dat kan naar 0800 1121, 0800 1121, Of even mailen naar nacht.io.nl. Dan uh, kunt u uh, misschien zelfs wel even een, een vraagje stellen. Of een, of een tipvraag aan een van deze twee spelers. Uh, wie we ook in de studio hebben. Gaan we ondertussen rustig verder, man. Het, het gaat even duren, ook, hè, geloof ik. Uh, oh. uh, zijn, ja. zijn jullie wel een twee uur klaar, denk ik, of niet? Uh, ja, we hebben. Uh, oh, dat gaat niet op, op de tijd. op, ja. op één uur. Ah, Oké. Okay, Dan <coughs> moet het goed komen. Uh, ook in de studio. We hadden net om even uh, Begroet, Sjoerd van Heumen. Uh, uh, wat. Jij als Dam. Dammen. Nee, nee ik, ik, heb wel, uh, wel, ik ben meer van het schaken eigenlijk. Niet dat ik het heel vaak doe, maar... Als je dan moet kiezen? Ja, dan liever schaken. Of heb, heb je überhaupt ooit wel eens gedaan? Ja, vast wel een keer, maar ik denk dat ik schaken veel leuker vond. Ik heb het toen ik klein was wel gedaan, maar ik vond schaken altijd leuk... omdat de stukken er denk ik, mooi uitzagen. Ah, oh, oké. Okay. <laughs> ja, dat, dat is waar, ja. Je zit in de inspiratie van de, van de stukken, zit inderdaad bij schaken wat meer, ja. uh, wat meer fantasie. Uh, even kijken hoor, want we gaan zo meteen naar jou luisteren, uh, uh, Sjoerd. Ja. Uh, als jij er straks al klaar voor bent natuurlijk. Mm -hmm. Ik ben nog even benieuwd, uh, Andrew en Harry, uh, uh, uh, hoe, want wat ik begreep Harry... want jij bent dan een beetje de underdog hè, vandaag, dat zei je ja. zelf ook al. Is de eerste set nu al geweest? Ja, ja, ja. We en, hebben al uh, en dat vier is, zetten gedaan. En dat is dan... Jij doet dan de eerste set, toch? Want wit begint, wit, zwart, wit, wind. Ja, ja, wit begint en wind meestal. <laughs> <laughs> nou, dat hoop jij natuurlijk niet, dan ja. natuurlijk. En heb je dan ook van tevoren bijvoorbeeld heel lang over nagedacht... wat in die eerste set zou zijn? Ja, ik, ik ben de laatste tijd bezig om... Uh, ik heb altijd een bepaalde opening uh, gehad. Maar ik wilde wil iets anders proberen. Want <laughs> ik merk dat mensen waar ik tegen speel... Oh, die zei, jij speelt altijd 32, 28. Dus ik ben al... Een paar maanden bezig met uh, de oh. opening 23-29. Oké, okay, en, en dat correspondeert dan even met de vakjes, hè, voor de duidelijkheid, die ja. cijfers? Elk, elk vakje heeft een cijfer. Ja. Oké, okay. en dus je probeert, uh, je probeert hem even te verrassen. En dat is, is dat gelukt of niet? Of kun je dat nog niet zo snel zien? Of moeten we daar eigenlijk helemaal ja. niet over praten? Jawel hoor, dat je wel mag wel hoor. Ja? Het is nog de opening, dus er uh, kan van alles gebeuren. En, en hoe lang denk je. Ik weet nog wel eens, namelijk. Ik schaakte vroeger wel eens. Dat was natuurlijk ook, nou, ook een denkbeeld tegen mijn opa. En dan duurde het al zo tergend lang voordat die ook een stuk verzette. Dan... Ja, maar, maar daarom is het nu de klok, hè? Dus oh, als ja. hij gaat lang nadenken, dan uh, is het in mijn voordeel. Want straks wordt de stelling moeilijker en heeft hij minder tijd. Oh, okay. Dus dan uh, komt hij zichzelf tegen dan. Okay. Dus je bent er zelf ook bij gebaat om een beetje haast te maken? Ja, ja. in de opening wel. Dus hoe meer ik jullie stoor, hoe vervelender het eigenlijk wordt? <lacht> nou, het gaat nee, voorbij. Nee, nee, dus, uh, <lacht> we hebben ons hierop ingesteld. We worden onderbroken. En, ja. uh, we proberen propaganda voor dammen te maken. Natuurlijk. Nou, dat, uh, dat moet zeker lukken. Nogmaals, ook te volgen via radio1.nl. En uh, speel lekker verder. En je Kun jij jezelf eens eventjes uh, omschrijven? Want je bent een beginnende singer-songwriter. Wat, wat kun je nog meer over jezelf vertellen? Um, jemig. Nog meer over mezelf als persoon bedoel je? Nou, bijvoorbeeld. <laughs> of, uh, waar kom je vandaan? Hoe oud ben je? Waar zit, je um, zit je nog op school? Of ben je aan het werk? Wat, uh... Ik ben 21 jaar. Ik kom oorspronkelijk uit Papendrecht. En ik uh, studeer nu al vijf jaar in Rotterdam. En muzikaal gezien uh, ja, is Rotterdam wel echt mijn... Thuisstad, om het zo maar te zeggen. En mm -hmm. uh, daar, daar doe ik meestal ja, de meeste optredens en heb ik ook de meeste connecties uh, op muzikaal gebied. Dus uh, ja, dat. Je studeert vijf jaar, dat is, is dat één <lacht> jaar te veel? Nee, nee, nee, nee. Ik heb hiervoor, ik, heb, ik studeer nu, uh, zit ik in het eerste jaar van het conservatorium, okay. uh, met als hoofdvak songwriting. En uh, hiervoor heb ik een, een MBO-opleiding gedaan, de MBO-theaterschool, ook in Rotterdam. Dus uh, ja, eigenlijk moet ik nu nog vier jaar, dus als ik klaar ben, dan heb ik acht jaar in Rotterdam studeert. Sorry. Ja. En, en wat, wat voor vakken krijg je op een opleiding singer-songwriting? Um, nou, het is niet zozeer singer-songwriting. Het is niet alleen gericht op het, uh, op het spelen van je eigen liedjes... maar um, je leert er ook bijvoorbeeld voor, voor andere mensen schrijven... Um, en je krijgt gewoon uh, net als de rest van de eerstejaars dus krijg gewoon je standaard vakken en dat is dus muziektheorie je, je krijgt pianoles gewoon als bijvak omdat het heel belangrijk is voor de harmonieleer ja en, en je ook gitaar er staan want dat heb je zelf nooit gehad begreep ik nee dat klopt uh, dat heb ik nu niet nee uh, maar dan kan ik volgens mij in het derde jaar kan ik daarvoor kiezen dan kan ik daar minder in doen maar is, is dat nodig want ik neem aan dat je het dan jezelf hebt aangeleerd ja dat klopt hoe <tacht> via YouTube uh, ja, eigenlijk wel. Ik heb, uh, toen ik 14, 15 was, heb ik een, uh, een gitaar gekocht bij de Marskramer. En, uh, ja, en toen ben ik gewoon gaan zitten op mijn kamer... en ben ik wat gaan spelen. En, uh, in het begin klinkt het natuurlijk helemaal nergens naar. Ja, ja. Toen op een gegeven moment had ik door hoe je een beetje akkoorden aan moest slaan... en hoe je fatsoenlijk een gitaar moest stemmen. Ja, en toen... Uh, toen was het Hek van den Dam om zo maar te zeggen. Toen ging het in één keer heel goed. Met een gitaar van de Marskramer. Ja, wat kost dat? 20 euro, denk ik. En dan doe je, wat is het, een aap die geen bananen eet? Toch? Zo stem je de. Ja, inderdaad. Oké, nou wat leuk. joh. En nu is het denk ik niet meer de gitaar van de Marskramer. Nee, zeker niet. Nu is het een hele dure geworden. Een hele dure? Ja, heel duur. Je bent wel student natuurlijk. Ja. Uiteraard. Okay. Ik, vond, ik vond een aangenomen worden op het conservatorium... een goed excuus om een hele dure tijd te kopen. Dat vind ik ook, ja. <laughs> We gaan zo naar jou luisteren. Ja. Uh, uh, uh, je bent natuurlijk zingersongmaat, dus behalve dan het liedje... is ook de tekst heel erg belangrijk. Die schrijf ja. je dan ook zelf. Ja. Uh, hoe doe je dat? Waar, waar baseer je zo'n tekst op? Bijvoorbeeld van het liedje wat je straks gaat spelen? Um, ik baseer mijn teksten meestal op dingen die, um, die in mijn ja, persoonlijke kring... om het zo maar te zeggen, gebeuren. Of dingen die in de maatschappij gebeuren... waar ik het bijvoorbeeld niet mee eens ben... Um, dus ja, het, het zijn hele actuele teksten wel. Mm -hmm. um, als ik bijvoorbeeld... Uh, ja, ik heb heel veel vrienden die, die van alles meemaken. En uh, daar kan ik natuurlijk van alles uh, over vinden en over voelen. En ja, daar schrijf ik meestal over. Oké, okay. en als we dan kijken naar het nummer wat je zo gaat spelen, Bone to Bone. Dat is de ja. uh, titeltrack van, je, van de EP die, ja. uh, die eind vorig jaar is uitgekomen. Waar gaat dat nummer over? Uh, nou, dat gaat eigenlijk over een, uh, over een het tweede zien van een oude vriend. Ik, had, ik was op de basisschool altijd uh, heel goed bevriend. Uh, met, met een jongen. En uh, dat ging eigenlijk helemaal prima. En toen, toen kwamen we op het uh, voortgezet onderwijs. En toen hadden we een klein opstootje, denk ik. En uh, toen zijn we eigenlijk uh, uit elkaar gegaan. En uh, ja, toen kwam ik hem, uh, denk een jaar of twee geleden... kwam ik hem ineens tegen in de supermarkt waar ik werkte. En uh, ja, toen stonden we tegenover elkaar. En toen was het ineens van, wow, wat nu? En ja, sindsdien is het eigenlijk, hebben we weer contact met elkaar. En zijn we een biertje gaan drinken en... Lijkt er alsof er helemaal niks aan de hand is geweest. Terwijl we elkaar ja, denk ik een jaar of vijf, zes niet gezien hebben. Oké, okay. dus maar hebben jullie uh... dan ook wel uh, de, de over gehad nog of zo? Of, of uitgepraat? Of is er uh, meer uh, omheen? Nou ja, eigenlijk uh... ja dat, dat is eigenlijk het gekke. We kwamen elkaar tegen en we wisten eigenlijk helemaal niet wat we moesten zeggen. En toen was het zo van nou, ah, laten we binnenkort maar eens wat gaan drinken. En uh, toen hebben we het eigenlijk meer eigenlijk allemaal goede herinneringen opgehaald... in plaats van nog even duidelijk te maken van waar het precies fout ging. Okay. Ja. Ik, ben, ik ben heel nieuwsgierig. Ik zou zeggen, ja. uh, ga even staan op je plaats. Moet even een klein beetje verhuizen naar uh, waar ze gitaar ligt. Ga je er ook van genieten, heren Dammers? Ja, zeker. Ja. Ja? Sjoerd uh, van Heuvel met het nummer uh, Bone to Bone.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 what should I do to get inside with you? And what should I say? Oh, do I need to pray? Your sound is placid and low in tone Your body changed from bone to bone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 Hoi. Klein applaus, ja. ja. Ook de heren, dames ze kon het plezieren. Het uh, ons concentreren, maar ik vind het erg mooi. Ja, voor jullie is dus het een soort achtergrond uh, mee, om even ja. de, het concentreren te stimuleren. Het, uh, het viel me op, uh, Sjoerd, dat, dat, uh, dat je. Uh, had je me ook zeg maar, echt jaren niet gezien? Omdat je ook echt zo'n heel legal, van uh, Je bent helemaal veranderd uh. en je draagt andere t-shirts. Uh, ja, je, je ja. stem is lager geworden. En jullie ja. hadden had ik ook helemaal ja. niet bijgehouden op Facebook of iets. <laughs> Helemaal elkaar nee, kwijt geraakt. Ja, eigenlijk wel. En Het, het, het was echt letterlijk... Ja, je hebt goed geluisterd inderdaad. Toen ik hem tegenkwam was het inderdaad... Ik, ik schrok ervan dat ik hem eigenlijk tegenkwam. En ik schrok eigenlijk ook dat hij best wel ja, veranderd was. Okay. Dus dat, dat, ja. Mooi. En wat, wat vond hij ervan? Dat lijkt me ook wel heel gek als er dan opeens een liedje over jou wordt geschreven. <laughs> ja, nou... Ja, hij is er denk ik zelf toch ook wel een beetje trots op. Oké. Okay. Dus Ik heb, ik heb het... Uh, uh, een, een tijdje terug toen moest ik uh, in Rotterdam bij Radio Rijnmond moest ik spelen en uh, toen hadden we inderdaad ook een interview erover. Ik heb het nooit eigenlijk verteld tegen hem en uh, oh, okay. toen vroeg de, de interviewer ook inderdaad we gaat het liedje over en ik wist zeker dat hij aan het luisteren was. Ja. Dus toen zei ik het en toen uh, ja ik weet niet sindsdien. Uh, hij, hij zei ooit ook een keer tegen een vriend zo van uh, ja je moet eens dus dit nummer luisteren want, want het gaat over mij. Dus, hij is los. Ja uh, yeah, yeah, yeah. leuk. We komen zo nog even bij je terug ook bijvoorbeeld over uh, waar jij je inspiratie vandaan haalt. Maar eerst uh, wil ik graag even een, een beetje een update van, uh, van, van de Dammers. Heren, wie staat er, uh, wie, wie, um, kun je zeggen, staat er iemand aan de leiding? Hoe gaat het? Nee, het staat nog helemaal gelijk. Ja? En uh, de heer Vredeveld die moet nu een hele moeilijke beslissing nemen. Ja. Ik heb hem even een slagkeus uh, aangeboden. Mm -hmm. dus dat, uh, dat, dat kan, dus je kunt iemand eigenlijk dwingen tot, tot een ja, beslissing? Ja, omdat slaan verplicht is. Ja. Dus dan, uh, dan moet hij slaan, al zou hij dat niet willen. Maar dan heeft hij toch geen keuze? Nee, maar hij, heeft, uh, hij kan twee kanten uitslaan. Oké. Okay. Ik zeg niet of het uh, één goede is of uh, één slechte. <laughs> <coughs> en ze is hij gewaarschuwd natuurlijk. Ja, en, en, en daar, is, uh, daar, daar is hij nu over aan het ja, nadenken? Ja, ja. Oké. Okay. Oeh, dat is, uh, dat, dat, dat, dan wordt het eigenlijk nu al spannend, toch? Of niet? Ja, het begint, ja. Te, begint eraan te komen. Kan het hiermee al bepaald worden of niet? Uh, nee, nee. Nou, in principe als je één schijf uh, voor of achter staat... dan sta je al... Uh, als je één schijf voor staat, sta je gewonnen. Ja. Dus uh, stel dat jij tegen mij zou spelen of tegen de wereldkampioen. Ja. En de wereldkampioen maakt een foutje in de opening. Hij komt de schijf achter. Dan zou jij gewoon van hem moeten kunnen winnen. Oké, okay, maar dus, kun je dan zeggen dat echt het begin het belangrijkste is bij een damwedstrijd? Nee hoor, nee. Uh, maar wel ja. cruciaal, want als, als iemand een foutje ja. daar maakt... Dan ja, is het dan, wel, is uh, het, dan is het gebeurd. Maar meestal gaat het wel goed. Je hebt natuurlijk wel... Uh, uh, noem men openingscombinaties. Die mm -hmm. kun je dus thuis ook bestuderen en daar ga je, kun je op spelen. Yeah. En uh, ja, als je er te, erin trapt, dan uh, heb je uh, geluk gehad. <laughs> en dan uh, kan je de rest van de partij achteroverleunen. Want uh, je, dan ga je winnen, dat weet je dan zeker. Maar meestal gaat het uh, gewoon gelijk op in de opening. En dan wordt het, naarmate het spel vordert, wordt het heel moeilijk. Want je moet, op het eind moet je heel veel gaan rekenen. En dat is een, een hele aparte vaardigheid op zich. Oké. Okay. Maar het, het is toch ook zo dat er van die hele slimme mensen zijn... die dan, uh, die dan blind spelen en dan ook nog vijf ja. bordjes tegelijk of zo... die denken ja. dus ook alleen meer in die cijfercombinaties waarschijnlijk? Ja, maar zij hebben dan een heel goed voorstellingsvermogen. Oké. Okay. Dus, uh, dat is dan heel belangrijk. Ze dus moeten het hele bord voor zich kunnen ja, zien? Ja, ja. ja. En, en fotografisch dat, geheugen. Dat gaat zelfs voor jullie net even een stapje te ver... Uh. Ja, ja, ja. Ik zou ja. misschien één partij blind kunnen spelen, maar meer ook niet. Maar je hebt uh, van die mensen die gewoon dertig partijen blind kunnen spelen... Zo en dan nog winnen ook. Ja, dat voelt wel cru. Als je dan tegen zo iemand vliegt, zal ja, niet ja. eens zitten kijken. Hey, Dam is in Nederland nou niet echt een hele, een hele bekende sport. Uh, Andrew, jij komt oorspronkelijk uit Suriname. Ja. En jij zei voor de uitzending zei tegen mij: in, in Suriname hoort er bij de top 5 van sporten. Ja. Ja, dat, dat is blok, in Nederland uh, echt ondenkbaar. <tus> ja. Ja. Uh, er worden in Suriname ook heel veel uh, toernooien georganiseerd. En, uh, en de, de meest ja, onbelangrijke uitslagen die komen in de nationale kranten staan. Echt waar? Ja? Maar de ware word... tijd. wordt het, het ook is... bijvoorbeeld wel eens op tv uitgezonden? Uh, dat uh, wat minder. Maar ik kan me nog herinneren toen ik uh, vroeger in Suriname woonde. Mm -hmm. Het was in 1972, uh, toen was ik net begonnen met uh, dammen En toen was, uh, was er een wereldkampioenschap in Nederland. Ton Seinbrands was toen uh, voor het eerst wereldkampioen geworden... En voor Suriname had toen Waldo al jaren meegedaan. En dat was de kampioen van Suriname. En toen uh, werd hij, uh, ja, toen hij op, uh, op de luchthaven uh, terugkwam van de WK, werd hij echt als een nationale held uh, verwelkomd. Rechtstreeks, hij was net het vliegtuig uit of hij werd al geïnterviewd. Echt uh, helemaal opgevangen daar. En hij was ergens in de middenmoot geëindigd. Onderaan in de middenmoot. Maar het okay. was al een prachtige prestatie. Hij zeg maar als een Epke zonderland Of als een renomie ja, ja, ja, uh, ja. ja. werd, werd hij binnengehaald. Ja. En ik weet nog dat ik toen uh, ja, echt met mijn oren uh, tegen de radio aan uh, zat. Om alles goed te horen wat hij zei. Echt dat een fecht. Ja. ja. Wat mooi en zeg. het is leuk dat ik later, zoveel jaar later. Uh, met dezelfde speler in één team heb gespeeld. in, uh, in uh, Baren. Oké, okay. dat was dan een hele <kuggen> ere, denk ik. Ha ja. Harry, hoe, hoe komt het, denk jij, dat, uh, dat, dat het in Nederland niet zo, uh, niet zo heel erg nou, breed populair is? Nou, ja. omdat ook andere sporten populair zijn. Ja. Ik bedoel, we moeten het af, uh, afleggen natuurlijk. Tegen, uh, tegen een sport als uh, voetbal, een sport als. Uh, uh, bridge, bridge. als we het over een denksport uh, hebben. Heel veel mensen bridgeen op dit moment. Ja, kaartspel is dat, hè? Ja. ja. ja. Doe je dat ook? Nee, nee, nee. Oké. Okay. Is dat ook een beetje zo verraad dan als je als dammer dan opeens gaat bridgeen? Nee, er zijn uh, bekende dammers, zoals Ton Seibel, die ook heel goed kunnen bridgeen. Oké. Okay. Ik heb wel eens bridgeles gehad, maar de, de twee docenten die me les gaven, die, die, die kregen met elkaar ruzie. O. Dus uh, mijn vrouw en ik die zaten naar ruzie uh, docenten te kijken. Dat ja. gebeurde niet één keer, maar twee keer. Toen ah, zijn we ja. ermee gestopt. Ja, Helaas, <laughs> in onze gevoelige periode is het net niet gelukt. Okay. <laughs> Interessant om te weten. Ja. En vind jij niet, want is, is Denksporten niet ook een beetje oudbollig? Ik bedoel, tegenwoordig heeft iedereen heeft een, een smartphone en een laptop... waarop hij allerlei spelletjes speelt. Is het nog wel van deze tijd ook, Damme? Ja, we proberen het ook van deze tijd te maken. Je kunt ook tegenwoordig via internet tegen een tegenstander spelen. Mm -hmm. Je kunt ook les krijgen via internet. We proberen dat steeds meer te ontwikkelen. De KNDB is daar heel druk mee. En probeert eigenlijk ook de moderne middelen daarbij te gebruiken... en de jeugd daarvoor enthousiast te maken. Oké, okay, een tijdloze sport. Dat denk ik wel. Dat denk ik wel. En dat hoop ik meer of meer. Ja, precies. Dat, dat, dat Want het aantal Dammers neemt inderdaad af. Ja, gaat dat ja, hard? Ja. Nou, gestadig. Ja. Okay. Helaas, we ja, doen er van alles. Aan. Per jaar 10% dan wordt het per minder. Ja. Oké, okay. en daarom zitten jullie ook hier. Dus iedereen die luistert, hup, pak je danbord weer uit de kast. En lid worden van de Dambond. <laughs> en lid worden van de dambond. <laughs> en laat je les geven. En dan wordt het steeds, steeds mooier, mooier sport om te doen. Oké, okay. nou we komen zo nog even bij jullie terug. Ga lekker, lekker verder. We gaan weer even terug naar, uh, uh, naar Schort. We gaan het even hebben over, jou, uh, over jouw inspiratie. Ja, uh, dan moet ik even, alvast even checken bij de technicus, want ik zie dat hij nog niet. Uh, hij moet ergens uh, staan, dat nummer. Dat is namelijk. Ja, ik, ik zeg het maar vast, anders dan komen we straks in het probleem. Dat is het nummer Floss van de Bombay Bicycle Club. Ja. Uh, staat misschien ergens in de muziek. Nou ja, daar komt hij wel uit. Maar goed, dat kun jij vast vertellen. Dat, uh, dat is namelijk een heel uh, bijzonder nummer voor jou. Of in ieder geval, je vindt het erg leuk. Ja, ik het, de, waarom? Nou, ik vind het een heel mooi nummer, omdat het. Um, het is, het is een heel klein nummer, ook met echt alleen, alleen gitaar en, uh, en, en zang. En um, ik vind het heel knap hoe um, degene die dat geschreven heeft, Jack Stepman. Um, ja, ik vind het heel, heel goed hoe hij zo'n klein en simpel liedje zo bijzonder kan maken. Want het is eigenlijk, uh, ja, het is eigenlijk een typisch singer-songwriter liedje... En, uh, ja, ik vind het heel knap hoe je dat toch interessant kan houden. Want ja, meestal is het bij singer-songwriters het gevaar... dat mensen het gewoon een beetje proberen uit te zitten. Gewoon de, de drie minuten. En uh, hij weet dat toch wel echt uh, ja, op een hele mooie manier. Maar wat bedoel je met uit zitten? Nou, je merkt wel ook heel vaak bij singer-songwriters... dat het meer echt als... als omdat het... In rustige muziek is makkelijk om naar te luisteren. Dat het ook vaak als achtergrondmuziek wordt gebruikt. Um, en dat je daarom uh, minder de aandacht trekt dan bijvoorbeeld een, uh, een dikke rocksong of een popsong. Um, dus ja, dat, daar, daar zit het verschil meestal in. Oké, okay. dus je, je, je vecht eigenlijk een beetje tegen de verslappende aandacht. Nou, nah, dat niet echt. Ik bedoel, de optredens die ik doe, daar zijn ook de meeste mensen ervan bewust dat er singer-songwriters zijn. Of een singer-songwriter optreedt. Mm -hmm. uh, dus die, die komen daar echt gewoon om te luisteren. En dat zijn dan, dan ook echt wel hele leuke optredens. Uh, afgelopen zaterdag bijvoorbeeld in Dordrecht was er een programma met alleen maar singer-songwriter-acts. En dan komen de mensen inderdaad echt alleen uh, om te luisteren. En, en dat is heel erg fijn. Maar ja, soms sta je ook in een, uh, in een luidruchtig café... waar je gewoon neer wordt gezet als dat is achterom is verschrikkelijk? De zingen. Ja. Dan, ja. Sta, dan sta je te zingen met je mooi bedachte tekst... en dan zit iedereen <lacht> een beetje bier te drinken... en met elkaar ja. te kletsen. Ja. Ja, het ja. is long way to the top, zeggen ze dan. <lacht> <hè>? <lacht> <lacht> ja, als dan jouw dicht zijn... die op de snel mogelijk verleden tijd? Nou, ja, kijk, aan de ene kant... het is natuurlijk verschrikkelijk om te doen... maar aan de andere kant... Um, ik vind het wel belangrijk om zoveel mogelijk ervaring mee op te doen. Want er zijn toch, ook al speel je ergens waar, waar je denkt dat niemand luistert... zijn er toch altijd wel twee of drie mensen die, die je altijd nog wel ziet kijken... of echt moeite ziet doen om te luisteren. Ja. En dat soort mensen die komen toch wel na een optreden naar je toe... om je een complimentje te geven of om je cd te kopen. Ja, daar doe ik het allemaal voor. Alle beetjes zijn uh, mooi meegenomen. Dat sowieso. We gaan even luisteren naar een van jouw inspiratiebronnen. Vlogs ja. van de Bombay Bicycle Club. It's the hardest Flows. Een sirene is op het eind. Wat betekent dat? Jij staat aan hoor. Oh, oké. Okay. <laughs> Wat betekent die sirenes? Pff, geen idee. Oh. Dat, ja, tot zover hoeft het toch niet te ja, dat moet toch over over nagedacht zijn? <laughs> maar soms is dat juist ook mooi. Om dan ineens te van waarom zijn die sirenes er nou? Oh ja, iets mysterieus. Iets, iets mysterieus is dat... precies. Ja, okay. En Zoet, je bent, je bent twee jaar geleden ben jij uh, zelf begonnen echt met, uh, met, met je eigen geschreven liedjes, klopt dat? Ja. Ja, ja, ja, eind 2011 heb ik echt voor het eerst uh, met mijn uh, eigen liedjes op de planken staan. Wat is, uh, wat, wat, wat, wat is dat eerste liedje van jou? <tus> Uh, pff, ik, weet, ik weet niet de titel meer, maar het was wel echt een heel slecht liedje. Ja? Het was echt verschrikkelijk. Ja, dat was uh, dat volgens mij drie akkoorden. En dat heb nou, ik, daar ja, zijn hits meegemaakt. Ja, ja, dat is waar. Maar ja, het, ik speelde het heel snel achter elkaar. Het was ook steeds dezelfde greep eigenlijk, die ik gewoon steeds opschoof. En ja? ik denk ja, dan speel ik het snel, dan lijkt het virtuoos. Uh, maar ja, ik weet niet meer precies zo goed waar het liedje over ging. Het was meer dat ik op mijn bed zat en gewoon een rijmschema gemaakt had en was ik al lang blij als ik dan uh, de laatste woorden steeds op elkaar liet rijmen en dan uh, oh ja. Ja, was dat het een beetje, een beetje eroverheen zingen en zo. Beetje Sinterklaasachtig. Ja, maar ja, dan nog slechter. Nog slechter, okay. ik zou bijna willen horen, maar misschien kun je toch beter iets anders laten horen. Ja, ja. Je gaat voor ons zingen Naked Out, dus ga wel klaarstaan. Ja. Uh, Zo gaan we ook weer even terug naar Dam En dan hebben we ook, uh, als het goed is, uh, straks uh, meneer Aat aan de lijn... die even gaat vertellen uh, wat hij van die sport vindt. Dus uh, als u hangt, meneer Aad, blijf nog even hangen. Dan gaan we even in tussentijd luisteren naar Sjoerd van Heumen met nakt Out. got their own mistakes but you're a winner in having them all tell the doorman he's gonna have the time of his life because i'm gonna get knocked out I am here on the ground I can barely hear a sound I am here on the floor I'm crawling to your door I am here on the ground I can barely hear a sound I am here on the floor I'm crawling to your door How's your evening so far I saw you spending it at the bar This next song is for you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 Sjoerd van Heuben, knocked out. Dankjewel, Sjoerd. Andrew en Harry, wat is de stand? Nog steeds gelijk. Nog steeds gelijk? Ja. Dat, uh, ik dacht dat jij ging winnen, Andrew. Nou, dat zal wel. <laughs> je moet je tegenstander ook wat gunnen. Oh, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Hoor je dat, uh, Harry? wordt gewoon een beetje, beetje gezond. Nou, nog niet, maar nog, nog niet. Dan gaat het op lijken straks. Maar uh, hoe, hoe gaat het voor jou gevoel tot dusver? Nou, ik, ik heb best een heel aardige stand. Voor mijn, uh, voor mijn sterkte. Ja so, ja, so far so good. Ja, ik, ik denk dat ik het bij die opening wel hou. Maar na afloop uh, zal Enzo misschien uitleggen wat ik uh, niet goed gedaan heb. Of, maar tot nu toe uh, zie ik nog geen grote fouten bij mezelf. Oké. Okay. Of Enzo okay. heeft dat hij er nog niet aangetoond. Nee. Nou, uh, ik zou zeggen, hou het nog even vol. En zolang lang mogelijk die gelijkstand. En uh, ja, wie weet zorg je nog wel voor een verrassing, joh. Dat zou, dat zou toch mooi zijn. Sjoerd, uh, je, je speelt nu met, met alleen gitaar. Maar normaal heb je ook wat extra instrumenten die jou uh, terzijde staan, toch? Ja, dat klopt. Namelijk? <laughs> Ik heb uh, een meisje, Maartje Goes, heet ze. En die speelt prachtig viool. Je hebt en haar? En, of, uh, nee, ja, in, in mijn formatie zitten. Ja. Om dat zo te zeggen. Nee. Ja. Uh, Zij ze speelt viool. En uh, ze doet ook inderdaad uh, de backings. Zoals dat dan heet. Dus de tweede stem. Ja. En uh, een, andere, een, een jongen, Erwin Deur. En die... Uh, ja, die Trommelt de boel aan elkaar, zeggen okay. we dan altijd zo. Dus je hebt drum en viool? Ja, maar het is niet echt een, een heel drumstel. Uh, het, is, het is meer dat we uh, gewoon een aantal trommels gebruiken... En, en dan af en toe een bekken en dat dat dan um, ja, gewoon, gewoon rustig bespeeld wordt. Dus het is niet keihard rammen, uh, maar ja. ja, wel viool, ja. Oké, okay. en men zegt wel zeg maar, een liedje, de, de, je hoort pas hoe goed een liedje is als het in de basis wordt gespeeld. Hè? Dus alleen ja. bijvoorbeeld gitaar en zang. Mm -hmm. wat, wat voegen voor jou die twee andere instrumenten toe? Um, nou, het, het, maakt het, het, het maakt het geheel af. Ik ben het op zich daar wel mee eens, namelijk dat het in de basis altijd goed moet zijn, maar ja, zo, zo schrijf ik ook mijn liedjes. Ik schrijf ze in mijn eentje en dan vervolgens bedenk ik er een arrangement bij... en dan schrijf ik dat uit en dan kom ik uh, naar Maartje en Erwin toe... en dan zeg ik van, nou, oké, okay, ik heb dit nummer en dan laat ik het horen... en dan vertel ik over wat ik nou eigenlijk daarbij bedacht heb. En uh, ja en dan gaan we dat proberen om, om het zo uh, kloppender te maken. Want ja, er, er zijn echt maar weinig artiesten die, die echt alleen... Uh, ja, die gewoon anderhalf uur met alleen een gitaar kunnen gaan staan... Uh, Om een gegeven moment wordt dat ook gewoon, gewoon saai eigenlijk. Ja, het is ook een beetje dynamiek. Ja, dat ook. Ja. Okay. Zometeen ben ik ook benieuwd wat jij bijvoorbeeld wil bereiken met je muziek, wat jouw mm -hmm. einddoel is. <laughs> maar eerst uh, dan moet ik even kijken of, of, of meneer Aat nog aan de telefoon. Meneer goeie nacht. <laughs> nou, in de naam is Aat, van Zonnezo. Ja, ik hoor het alweer hoor. Ja, een een mooie, mooie stad. stad ja, ja, ja. Aat, ga mij niet vertellen dat jij ik... ook nog schaakt en dampt. Ik dacht eerst dat verkeerd verbonden wordt namelijk. Waarom? Omdat ik een dame aan de telefoon kreeg. Ja, we zijn... oké. Uh, we hebben gewoon een producer erbij. Ja, ik moet ter terugdenken aan de goede oude tijd met uh, Wim Pols en zijn vrouw Geertie. Ja? Die, die deed toen samen de... de, de... Ja, zijn vrouw die nam de telefoon op. op. Oké, okay, nou wij hebben... er mooie tijden. Nou, de mooie tijden zijn terug. Nou, betwijfel ik, maar goed. Nou ja. <laughs> wat, wat, ging er iets niet goed met, met onze vrouwelijke producer? Ja, nee, nee, nee, nee dat niet, maar... Nee. Ik, dat was altijd een voorst ontvangende uitzending en dat, nou, erop, dat is heel leuk. Als een voorst ontvangen, dat is een Ja, ik word uiteindelijk een week een uitzending. <laughs> Oké, okay, maar Aad, jij, jij, jij belt eigenlijk, het maakt eigenlijk niet uit waar wij het over hebben s'nachts. Jij belt eigenlijk gewoon altijd en je hebt er, meeste nou nou, nou, nou, nou. Nee, nou, nou, nou, nee holo, -ho, nee, dat is een compliment, hè? Ja. Want je, je hebt over de meeste dingen ook nog dan, dan wel wat te vertellen. Maar je gaat me toch niet vertellen dat je ook nog een dammer -ennis en een schaker bent en dat soort dingen? Ja hoor, en de Klavenjasser, in poker en met domino weet ik wat ik allemaal gedaan heb. Domino, is dat ook ja. een deuk <laughs> Dat wordt over de hele wereld gespeeld hoor, dan moet je niet lachen. Niet? Domino? Ja, nee, ik heb jaren gevaar, het domino wordt over de hele wereld gespeeld. Oh, en ja, wel, ik denk Bij Domino denk ik altijd gewoon aan dat je dan die steentjes opzet die dan om moeten vallen. Ja, <laughs> Nee, dat moet je ook bedenken. ja Nee, dat is waar, ja. ja is dat hier, is dat, het... Valt dat een beetje in dezelfde rang als, als, als Damme, of niet? Ja, op Curaçao is het heel populair. Nou, dat oh, wil nou. ik ook niet zeggen, maar... Op Curaçao is het heel populair ja. hoor ik, hoor. Ja, in Zuid-Afrika ook. In Zuid over de hele wereld. Over de hele wereld. Ja. Ik, ja en jij kan ik het weten. Ik heb er gevaren, dus ik heb ervaring erin. Oké. Okay. Maar uh, ik ben nog wel een, een, een, een vervente lieve verwijs van alle denkspoorten. Ik moet er wel bij zeggen... Dat ik wel altijd een, een paar actieve sporten erbij nodig had. Want dat alleen maar stilzitten en die rechts pijnigen, dat uh, vond ik niet het niet. Oké, je hebt, je hebt een combinatie heb... nodig. Ja, niet alleen, niet alleen een denksport. Nee, okay. Maar ik heb nog steeds diverse kwellen thuis. En dat hebben we dus jaren bij, bij me thuis gespeeld. Maar ik heb ook uh, een aantal jaren ook in een vereniging gespeeld, een schaakvereniging. Ja. En ik moest even terugdenken aan die meneer die zei over dat dammen. Ik heb een keertje boeien gehad met een gozer. Die zei dat hij in de vereniging speelde en die had ik vastgezet. En ik dacht dat hij dus gewonnen had. Nee, hij had verloren. Ja. En dat is in tegenstelling tot schaken wat die man ook zei, is dat het absoluut niet waar. Met schaken is het dus remissie, ja. maar met dammen dus niet. Oké, okay. maar jij, jij, kan, jij, kan, jij, kan, jij kan dus ook wel aardig een, een aardig potje dammen. Ja, ik weet nog wel, een hekstelling en een half hekstelling. Zo, dat, zijn, dat, uh, goed. dat, dat is vakterminologie hoor. De heren ja, ja, ja, ja. knikken instemmend, dus het zal ik, ergens op slaan. Ja, ja, zeker. We, ik zou niet weten waarop, maar. Is dat, is zijn, dat makkelijk uit te leggen? Het uh, zijn beruchte wapens uh, bij Damme. Oké, okay. okay, de hekstelling. Ja. Maar, is, uh... maar ik, ik, ik, ik kreeg een keer een slaag van een, een, een vriend. Oh jee. Die was jeugdkampioen geweest in Damme. En toen ben ik boekjes gaan kopen en ik ben erin gaan verdiepen. Ik kon als schaken van mijn ellet, Toen heb ik het over reed, weg, 55 jaar geleden. En eh, nadien na, na, kon niemand van me winnen, dat vond ik wel leuk eigenlijk. Ja. En ik heb de hele, de hele, al die schaakboeken eh, aangeschaft van eh, Bouwmeester, de Prisma-serie. Er zijn gewoon een stuk of twaalf, okay. en dan boeken. Dus ja, ik had er wat moeite voor gedaan. Wat leuk, hè? Hey Aten, dankjewel dat je het even met ons wilde delen vannacht. Uh, graag gedaan, joh. En, uh, en fijne nacht nog, hè? Had je nog vragen over schaak of wat dan ook? Nou, uh, ja, aan, aan de heer, maar <laughs> ik, wil, ik wil ook nog naar mooie live muziek luisteren, dus... Uh... Oh, dat nummer met de sirene, dat vond ik een mooi nummer. Moet je denken aan Simon Karkunkel. Oh ja, en... dat ja, oh, okay. vond ik een, een goed nummer. En dat is een van jouw favorieten, begrijp ik. Ja, ik ben van een oude stempel, Oké, okay, van de oude stempel. Hé hey, aan, dankjewel, hè. Graag gedaan, goeienacht. Oké, okay, goeienacht. Bye, bye. Aad zonderweg een van, een van de, zonderweg, een van de vaste bellers van dit programma. En altijd, altijd gezellig. En weet ook over alles wat, wat zinnig te ze zeggen. Verrassend genoeg. Zelfs als het over schaken en dammen gaat. Ongelooflijk, aat. <lacht> uh, Sjoerd, je bent uh, uh, uh, uh, ook een groot fan van Ben Howard. Ja. Nou uh, ben ik daar ook wel een beetje fan van. Ik heb <lacht> hem ook gezien in, uh, in Paradiso. Ik was erbij. Maar jij er ook bij? Nee. Oh. Ja. Ben je loers? Uh, ja, een beetje. Een beetje. Ja, ik zou hem eigenlijk zien op Lowlands uh, vorig jaar. Nee. Maar uh, ik moest geopereerd worden aan mijn knie. En uh, toen kon ik dus niet meer mee naar Lowlands. Dus uh, ik heb huilend uh, op de bank uh, de livestream zitten volgen. Maar ik ga nu in uh, jullie naar het festival van de Wereldrijd door. En daar speelt hij ook. Dus dan ga ik hem ja. eindelijk live zien. Kijk. <laughs> dat, dat wordt. En, en wat is dan wat Ben Howard, uh, uh, dus ook een singer-songwriter in zijn jaar of denk ik twee, echt wel een beetje doorgebroken in Nederland. Ja. Uh, en wat maakt hem zo goed voor mensen die hem helemaal niet kennen? Uh, nou, wat ik zo goed vond, zijn debuutalbum kwam inderdaad uit in 2011. En uh, ik heb dat eigenlijk gelijk gekocht. Eigenlijk een beetje op gevoel. Um, en wat ik aan, aan hem heel goed vond, was inderdaad, hij heeft liedjes... waar hij bijvoorbeeld alleen met zijn, met zijn gitaar speelt en zingt... Uh, maar hij heeft inderdaad ook een hele beperkte uh, band setup. Um, dus hij heeft inderdaad ook een, een me meisje. Hij ook een wat, meisje. Uh, <laughs> ja, wow. En die speelt dan cello af en toe en ook bas. En, uh, ja, en, en dan ook iemand die, uh, die, die slagwerk doet. En ja, ik, ik, daar ben ik wel inderdaad door geïnspireerd. Door zo'n zo klein mogelijke bezetting. En dat het ook niet altijd klinkt als een, als een volledige band. Want dan mm -hmm. neig je heel snel naar de pop. Kant te gaan. Dat je echt gewoon ja, een, een popbandje bent. Terwijl... Ja, toch wordt hij wel ook echt door het popzender. Nou, drie, Vam is natuurlijk ook ja. een beetje bij muziek. Maar het, hij wordt wel echt op de populaire zenders meer ja. gedraaid. Ja, dat is. Um, het is een beetje ik, crossover dan misschien. Ik, ja, ik, ik vond het wel opmerkelijk. Want uh, het is inderdaad, hij heeft dan ook, volgens mij, voor vorig jaar heeft hij dan ook het beste album, en beste nummer gewonnen. Terwijl ik denk, ja. Als je er gewoon eerder bij was. Want het was gewoon 2011 dat, dat echt die plaat helemaal een ding was. Dus ik denk dat gewoon de mensen een beetje te laat waren in, uh, in, in hem ontdekken. Maar ik... Ja. Het is, het is wel vrij commercieel nu geworden. Maar hij heeft nu laatst weer een, een nieuwe EP uitgebracht. Mm -hmm. En dat is echt verre van uh, hitjes eigenlijk. Dus dat vind ik wel heel erg mooi. Numbers hij blijft nog uh... bij, bij zijn route, zeg maar. Ja, en hij, heeft nu ook, hij speelt ook uh, daarop elektrische gitaar en dergelijke. En, uh, er staan nummers op van uh, zes, uh, acht minuten en zo. Dus nee, ja... Dat ik het ik kan het zijn. wel waarderen. Okay, ja. Maar en is dat, is dat echt ook een beetje zeg maar, een idool? dat hij is wat jij wil zijn over tien jaar of? Uh, Nou, niet, niet per se precies hetzelfde als, als wat hij doet. Maar ja, natuurlijk, het is wel mij mijn droom om laat inderdaad ook bijvoorbeeld in Paradise te staan. Het ja. is wel lastig ook, hè? Volgens mij als muzikant om echt je geld ermee te verdienen. Ja, natuurlijk uh... ja. Ja, het is hartstikke lastig er zijn. Uh, alleen als singer-songwriters zijn er al genoeg van hier in Nederland. Dus ja. laat staan over de, over de rest van de wereld. En ja, kijk, er is natuurlijk niet echt een goede om in te verdienen. Dat weet ik ook allemaal wel. Maar ik, ik zelf uh, vind, vind lesgeven ook bijvoorbeeld heel erg leuk. Mm -hmm. En uh, dat heb ik ook op mijn theateropleiding heel veel gedaan. En, uh, dus ja, ik vind dat altijd een, uh, een goed plan B. Om altijd nog les te gaan geven in muziek of te combineren. Dus overdag lesgeven en s'avonds misschien wel ergens spelen. Ja. Dat, dat lijkt me echt gek. En dat is natuurlijk handig. dat heb je het gedaan. Dan mag je ook lesgeven. Ja, en dan, ja. dan valt het perfect te combineren. Ja, daarom. Je gaat zo nog uh, wat voor ons spelen. Ja. En, maar eerst gaan we even luisteren naar Keep Your Head Up van Ben Howard. Yes. Ik heb mijn mind op second best. All the scars die come with the greenness. En ik mijn ogen to the bottom.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 Your Head of Van Ben Howard. Sjoerd, je gaat zo je laatste trek voor ons spelen. Ja. Uh, dan zit het er alweer op. Heb jij, uh, hoe, hoe ziet eigenlijk jouw agenda eruit? Speel jij veel ook op, uh, in clubs en cafeetjes? Of, uh... Nou, voorlopig is het wel druk. Ik speel woensdag uh, in het Torpedo Theater in Amsterdam. Mm -hmm. uh, vrijdag in de Kunstkerk in Dordrecht. En 26 april speel ik bij jouw collega's van Radio 5 in oh. Dicht bij NL Nederland. Gezellig, gezellig. En is er een, uh, heb jij een eigen website waar mensen meer informatie kunnen vinden? Ja, uiteraard, dat is www.sjoerdvanheumen.com. Sjoerdvanheumen.com Sjoerd en dan ja. kunnen ze ook jouw EP kopen, neem ik aan. Ja, uiteraard. Kan het ook via dingen als, als iTunes? En, uh... Ja, hij is, hij is, uh, je kan hem kopen via iTunes en je kan hem streamen via Spotify. En als mensen een, uh, een fysiek exemplaar willen, dan moeten ze inderdaad even op de website kijken. Oké, okay. en, en heb je dan nog een, uh, want breng je dat dan in je eigen bier uit, zo'n EP'tje of niet? Ja, ja, dat kan tegenwoordig hartstikke makkelijk. Ja, en uh, ja, tenminste, als je. Als of je kost wel geld, toch? Ja, dat, dat sowieso, maar uh, ik, we, hebben de, we hebben veel, uh, uh, veel nummers, uh, we hebben liedjes opgenomen bij een, een vriend in de studio. Dus dat okay. was gewoon verder gratis en dan betaal je alleen, uh, alleen de productiekosten. Ja, dus. Ik zou zeggen, ga, ga staan en ja. speel jouw, jouw laatste nummers voor ons. Het heet Whispers in the Rain. Ik, uh, ik ben erg benieuwd. Sjoerd van Heumen, singer-songwriter. 21 jaar uit Rotterdam. Speciaal hier uh, vannacht bij ons bij Dit is nacht. town and soon wear a crown in a lamp that is painted in my mind in a lamp that is painted in my Train, or the dust that is falling on our sleeves Soon I'll leave my home And survive without a loan In a world that is perfect for us both In a world that is perfect for us I'm sure I'm pretty close. Before I will wake up in my bed. Before I will wake up in my bed. Hoe lang duurt het nog voordat je weer wake upt in je bed? <laughs> uh, als ik zo'n dit thuis ben, uh, ik weet niet, misschien een uurtje of tien, elf. 10, 11. Je hoeft niet, je hoeft niet uh, vroeg een vroege klas te hebben morgenochtend. Nee, nee, nee. Nee, gelukkig niet. Okay. Uh, kun je nog kort even in, in een paar seconden zeggen waar dit nu precies over ging? Uh, het gaat over uh, dromen over de toekomst. Dromen over de toekomst. En uh, hoe lastig dat is als muzikant zijn. Uh. Nou, ja. als dat niet een uh, mooie afsluiter is. <laughs> Ik zou zeggen, heel veel succes met jouw uh, jou beginnende carrière. Dankjewel. En uh, Met het uh, verkopen van je EP Bone to de Bone. Dus te vinden via shortvanheumen.com. Yes. En ook via iTunes en dat soort kanalen. Bedankt dat je hier was vannacht in de studio. Ja, jij bedankt. En uh, ja, uh, voor u als luisteraar, uh, we gaan nog even door met het dammen. De heren zijn nog uh, volop bezig. Volgens mij is het nog steeds aardig spannend. We horen zo meteen meer over. We gaan natuurlijk eventjes uh, tussenuit voor het nieuwsoverzicht van 4 uur. We zijn op de helft van het uh, programma Dit is de nacht. En uh, ja, later in de uitzending om 5 uur gaan we ook nog even naar onze buitenlandrubriek. Goed, dat allemaal voor als u nog heel lang wakker blijft.